Dit is Maud Schreurs met het NWIJ journaal. Horecaondernemers lijken steeds vaker te worden afgeperst of geïntimideerd... door beschietingen of handgranaten voor de deur. Sinds 2016 zijn zeker 15 ondernemers gedupeerd. Bij sommige zaken zijn meerdere keren handgranaten voor de deur gelegd. De meeste incidenten waren in Amsterdam. Wie de daders zijn is onduidelijk. Mogelijk zijn het boze geweigerde klanten of concurrenten. Twee Nederlandse tennissers zijn verdachten in een matchfixing-schandaal... rond een Armeens-Belgisch syndicaat. Dat schrijft de Volkskrant. Het zijn volgens bronnen van de krant de tennissers Boy Westerhof... en Antal van der Duim. De Belgische justitie wilde twee verhoren... over het manipuleren van meerdere wedstrijden. Vier jaar geleden raakte van der Duim en Westerhof al een opspraak... na een onderlinge wedstrijd, toen ontkenden ze matchfixing. De Verenigde Staten en de EU-lidstaten gaan samen praten over het oplossen van een onderling handelsconflict. Ze gaan binnen twee weken met elkaar rond tafel, dat heeft de Franse delegatie bij de G7-top in Canada gezegd. De Amerikaanse president Trump heeft hoge importtarieven ingevoerd voor staal en aluminium buiten de, uit de EU, Canada en Mexico. Daarop hebben de andere landen tegenmaatregelen genomen... door de invoer van Amerikaanse producten extra te belasten. Trump wilde vasthouden aan de importheffingen... maar na een gesprek op de top met de Franse president Macron is hij milder. De Chinese overheid heeft een grote hoeveelheid gevoelige data... van de Amerikaanse marine gestolen. Hackers doorzochten daarvoor computers van een onderaannemer... dat schrijft de Washington Post. Bij de gestolen data zat een plan voor een raket aan boord van onderzeeërs. De marine en de FBI doen onderzoek naar de hek. Yeah. Het weer plaatselijk een bui. In de loop van de dag meer zon. Maar vooral in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 25 tot 28 graden. Morgen meer zon en minder buien. Dan wordt het 20 tot... ZFM. Af. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 Jezus. Nee, jezus, nee, nee, nee, nee, doe normaal, man. Ja, hou op het het werk. Nee, nee. Toebak leeft op de radio. Goedemorgen. Toebak leeft op deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. Ja, het is nog een beetje twijfelachtig wat voor weer het nou precies gaat worden. Onderweg had ik een regenbuik, een zonnestraaltje. Ik had wat wind, maar nou, hier is het neutraal. Ja, ja. we wachten het over. Relax. Goedemorgen. Goedemorgen. En um, nog gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, hè? zeg, moet het nog, nog zoveel dagen na dato? Of eh? was maandag jarig? Ja, nou. Nou, dus bijna een week later. Ik ben al bijna weer jarig. Ik ben bijna al weer jarig. Ja, ja, dat is waar. Dus uh, nee, het hoeft niet. Ik bedoel, uh, nee, ik heb het ook niet gevierd. Uh, niet? Nee, niet? Ja, dat nou, wel, niet, nou, weet ik niet. Ik had te veel verjaardagen achter elkaar. Hmm. Dus uh, ik had zoiets, nou, misschien moet ik gewoon even een maand uitstellen. En dan uh, ga ik dan pas mijn verjaardag vieren. Gelijk ja. met je meisje. Uh, nee, die is al jarig geweest. Ja, van. Ja, die is een stuk ouder ook, hè. <laughs> een maand of zo, hè? Nee, twee maanden. Oh, Het is die, twee die maanden die ouder. Oh, die is op de helft Want, gewoon. Ja, dus, ja goed. Dan gaan we ah. ergens in de zomer gaan we een partytent in de tuin zetten. En dan gaan we helemaal los. Waar we knoeien? Want afgelopen week uh, komt ons grote nieuws. Tot ons dat, onze buren, uh, die gaan weg. En ben je er blij mee? Dan? Nou, ja, eigenlijk aan de ene kant wel. Oh, nog wat contact, arme mensen. Dat we denken, nou, wat komt er voor in de plaats? Ja, dat is altijd wel weer afwachten. Ja, ik bedoel, geen contact is niet. ook goed contact, zou je denken. Als je maar geen last van ze hebt. En nu kan het zijn dat er iemand een praatgraag buurman naast je komt wonen. Die de hele tijd maar alle vrouwen tegen je af wil steken. Dat zou ook kunnen. Ja, of die hele, iedere keer, de hele dag enormste de barbecue. En al die rook jouw kant op wappert Ja, en dan ga je dood van barbecue. Hè? Ja. Ik bedoel, ik had gehoord een onderzoek. Het gaat niet aan je de luchtwegen naar binnen, de rook, maar het gaat ook via je huid trekt hem naar binnen. En dan krijg je alleen nadigheid. Dus, dus je mag ah, nou nooit meer uh, barbecue of zo? Ja, Barbecue ja, nee. Als, uh, en en uh, haakvuren ook niet? Uh, nee, dat is ook wel gevaarlijk. Dus, nee, we een voor beneep landje, hè? Ja, en, en ook het koken in huis zou ik niet doen. Want zeg maar, als je niet goed ventileert, dan uh, krijg je ook allerlei fijn stof uh, naar binnen. Het vanwege het koken, vanwege het, van het het toch alleen maar water? Uh, nee. Misschien een vleesje wat je een keer bakt, ja, maar maar? toch het, van, de, van de pan pans schijnt er toch iets los te komen. Dat is ook fijnstof. En dat krijg je dan nou tot je. Oh god, wat vreselijk. Yeah. Hoe lang hebben we nog? En kaarsen kan je ook op je buik schrijven. Kaarsen zijn ook zeer uh, ja, fijnstofgevoelig. gevoelig. Zal ik ja, ook niet aan ja, beginnen? beginnen? Wat dacht je dan van roken in huis? Roken? Wat, past dat wat toch is dat? Ja, maar er <laughs> zijn mensen die doen dat nog. hè? Echt waar? Binnenhuis? Ja. Roken? In huis, ja. Okay. Ik niet, maar ik heb het idee okay. dat het toch wel eens gebeurt bij mij in huis. Ja. Als ik er niet ben. Ja, okay. Echt de buurman die denkt van nou oh, ik ga thuis niet er ook. stap even over de weg. Ik ga bij jou, uh, jou binnen zitten. Uh, want vind... je zo droogt, oh, ja, Die deur is altijd stellen. los bij jou, zeg je. Dus ik ga gewoon even. Effe... Wat zeg je nou? Ja, oh, sorry. Hij was op slot. Oké. Okay. Ja, dus, ah. Er zaten er een hoop uh, dingen gaan in de wereld. Onder andere de G7 is bezig. En ze roepen nu al. Het is de G6 plus 1. Ja, er is dus een meneer met oranje haar, is wel aangeschoven, maar uh, die willen het de hele tijd hebben over handelsorganisaties met, en over andere hoor. Het oranje huid ook geloof ik. Hij is pas ja. weer gespoten, want daar ging we op bezoek natuurlijk. Ik zie wel heel wat staan in zo'n uh, cabine. Ja. Met zijn blootje. Ja. En ja, Melania, alles om jong te blijven. Alle. Ja, die schijnt ook weer uh, een operatie te hebben ondergaan. Hè. Ze zeggen allemaal dat, het, dat ze ergens voor geopereerd moest worden, maar uiteindelijk is het een schoonheidsoperatie te zijn geweest. Denken ze. Uh. Ja, die blijft er ook maar jong uitzien. Maar goed, het zou eigenlijk over de G7, zou eigenlijk over plastic gaan. Hè. Dat is toch wel de grote vijand van de wereld. Want uh, ja. dat, dat, dat krijg je ook allemaal gewoon binnen, vier kleine stukjes. Ja. Maar hey, Trump wil praten over. Uh, ja, nou, we worden zo gepist door alle landen. Anders staal wordt staal bij ons gedumpt en zo. Nou. gaan die dat? De, de GZ, was dat nu voor het milieu of niet? Ja, het zou voor het milieu gaan, maar uh, ja, dus hij komt niet praten over, over het staal. Dus, uh, nou, van, plast, van plastic naar het staal klein, lijkt een kleine stap. Oh. Dat is ook mooi weer zo. Ja. Goed, straks onder andere de rare berichten. En natuurlijk hier en daar weer geinig. We zien ook gevonden op internet. Ik zoek altijd in. wat is er onder andere uit. Nou, Matt Matisse heb ik gevonden. Blackbird, Wolfparade, Courtney Burnett. En noem zo nog maar meer op. De nieuwe gorilla. Ook. Nou, dit zou zo aan de jaren 80 kunnen komen, dit, hè? Your love is my favorite band. Ja, Combat Sports is de nieuwe cd van de vaccines hier in de zaterdagmorgen. En uh, ja, het lijkt op van alles en nog wat. En uh, op het cd zijn ook wat ruiger uh, stukken, hoor. Niet dat je denkt, is het allemaal zo zoet? Nee, dat valt mee. Het lijkt een beetje op Dewey Lewis and The News. Weet je van Van Back to the Future. Wait a minute. Wait a Ha. Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Wat de fuck zeg, dat is even bijzonder. Michael J. Fox is trouwens vandaag ook jarig, hè? Ah, dat je weet. Dus ik had weer wat dingen... Uit... Dan blijf ik weer hangen in Back to the Future-fragmenten. Maar dat blijft altijd een grappige film, zeker deel 1. Maar goed, nou, is... ik zag hem wel laatst weer in een film. En daar was hij de slechte dokter, was hij. Wie? Michael J. Fox, hij speelde toch in een film. Ja? was hij toch inderdaad uh, weer in uh, een, een, een neurotische wetenschapper... die is inderdaad een tik had en zo, weet je wel. Okay. Maar ik weet voor god niet meer precies welke film het was, maar, maar dat wel is, is dat... Uh... Is dat een hele oude film in de jaren 80? Nee, een, een, een nieuwe film. Een nieuwe film, oké. Okay. Echt dat hij nu zijn, leeft dat nu is. Oké, okay. en nou dus... heeft hij die ook die tekst, die, nou, hij heeft een ziekte <laughs> van Parkinson. Hebben ze ja. heeft ook gebruikt in de, in de film? Want bijna ja. niet te doen, hè? Nee, nee die... maar hij was gewoon een, een, een heel merkwaardige dokter, was hij. Okay. Maar dus hij uh, komt wel uh, komt komt weer tevoorschijn, wat ik, uh, wat ik daarover droomde. Wat ik ja. niet droomde, wat ik daarover uh, meemaakte. Oh, ik droom je over Michael Jeff Fox? Ah. Oh, ja. Oh, dat zal toch mooi zijn, zeg. Ja, ja wie droomde niet over ons vrouw zijn? vandaag? Ik meteen even te kijken naar lijst. Ik wil even weten hoe oud is je nu eigenlijk geworden, zeg. Ja, maar ik vind het wel altijd een, een vriendelijke man en hij schijnt wel een van de meest uh, consistente huwelijken te hebben van heel Hollywood. 57. Ja. vandaag? Hé, hey, kijk, dan scheel ik gewoon een maand met hem, hè? Wat? Oh, echt waar? Het, goed, dus dat is zo'n goed jaar, 61. Ja, 57. Ja, ja dat lijkt toch zo jong. Ik bedoel, dat scheelt niet zoveel. Vroeger keek je tegen me op. Je ging, ja, maar dat scheelt, dat scheelt gewoon maar vier jaar met mij. Ik ben 53. Nou ja, wat ja. gek zeg. Ja. ja, nu is het niks, hè. En als je nee. op school zit, lage school... Ja. is het uh, vier jaar echt een onoverkomelijke... Ja, uh, verschil. Gewoon. Ja, dan heb je de kennis nog niet tot je genomen, in. Nee. Uh, nee, nee. Goed, uh, <laughs> je, je hebt het kopje rare Bericht al opengeklikt. En, ja, ja. Uh, ach, ah, je zo hebt een lief. schattig filmpje weer gevonden van de ja, Poes, Er was een man in Purmerend en die miste vorige week opeens meerdere zwembroeken en handdoeken die in zijn tuin lagen. Ach, nee. En dat was niet de enige. Ook bij de buren waren opeens zwembroeken en poppenkleertjes en babylakentjes, babylakentjes verdwenen. Ja? In eerste instantie verweet hij het zijn kinderen dat ze onzorgvuldig met hun spullen waren omgesprongen. Toen er weer een zwembroek was verdwenen, controleerde hij de beelden van een bewakingscamera En daar bleek dat er een witte poes was. Die was de dief. En zijn vrouw is samen met een buurvrouw op zoek gegaan naar de eigenaar van de poes. Maar het lijkt erop als de eigenaar op vakantie is. En de buurtbewoners willen na de vakantie met hem overleggen. En er uh, is dus sowieso dus niet de eerste keer in, uh, dat ze, een stad wordt geteisterd door een kleptomane Dat klinkt al hè? En dan zwembroeken en handbroeken. Ja. Maar uh, er zijn, er zijn uh, uiteindelijk uh, in uh, Utrecht uh, ook al uh, een, een kat, uh, de diëtische Sebastian, die had allemaal sokken, ondergoed en kussenslopen gejat uit tuinen. Maar het kan ook zijn is dat zo'n poes dan misschien een nestje gaat maken omdat ze misschien uh, zwanger is. Oh of ja, een nestje. Ik denk ze uh, ja. gereïncarineerd zijn van een kraai. Een kraai heeft er toch ook al een handje van. Nou, ging, of uh, te veel kraai gegeten. En dan neem je dat tot je. Oh ja, die, die, die, ja, die houden natuurlijk <laughs> van, uh, van uh, vogels. Dat is wel waar. Ja. Vrouwen en poezen. Ja precies. Van oudsher hebben vrouwen een innige band met hun poes. Nou. Dat kan toch wel ja, weer. Ja, nou ja, het is in, ook wel zo. Hier in de Zaterdagmorgen zitten we meer even te kijken wat er gebeurt. Onder andere is er een onderzoek gedaan naar de afschaffing van dividendbelasting. Vallende Money is altijd goed bezig, gaat altijd kijken waar gaat het geld naartoe en Wordt het goed, geld goed besteed en is het corrupt? En nu hebben ze gezien dat Shell heeft meegewerkt aan een onderzoek naar ja, wat voor invloed heeft nou die dividendbelasting. Weet je, als ze die gaan afschaffen en dus dat er geen belasting meer heffen aan die grote bedrijven, ja, wat, is, wat gebeurt er dan? En Shell heeft daaraan meegewerkt en meer van dat soort grote bedrijven. En dan zou je: denken van, hè, dat is toch een beetje raar. Nou, dat is ook een beetje raar. Maar aan de andere kant, ook denk ik denk, nou ja, misschien krijg ik wel een goed beeld. En uh, uiteindelijk uh, bleek dus dat wel nadelen gevolgen te zijn. Alleen, daar is nooit helemaal transparantie bij geweest, dat oh, okay. hele stukje. Ja, daar gaat, gaan ze binnenkort weer over debatteren. Dus dat is niet helemaal van de baan. Dus uh, wie weet uh, gaan ze dat toch weer uh, invoeren. Dat zou mooi zijn. Oh, oh wel, wat okay. geld in de scheldkist. Het is ook 1,4 miljard of zo, geloof zo, ik. Hè? nou, dat dus, is niet mis. Het is best wel weer de moeite waard om, dat, uh, om er even over te praten. Om dat geld ergens anders aan te kunnen besteden. Oké, okay, even scheurende gitaar op de vroege morgen. Ash uit zijn beetje Island. Confessions in the pool. You've come to save my life. You've come to count my fears. You've come to ease my mind. You've come to catch my tears. You've Toebak leeft, Toebak leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Er zijn wel heel moeilijke uren achter de rug. Amen. Contestants. is niks met ingewonden, dat is wat anders. Nee, dat heeft te maken dat je een slechte deelnemer bent. Dat je denkt van: ah, ik heb. Ja, nee, nee, nee. ik heb verloren. En dan kan ik echt heel slecht tegen als ik verlies echt, Dan heb ik echt altijd de neiging om gewoon iemand neer te schieten. Ja, dat, dat hmm. zit bij mij ingebakken, sorry. Daar kan ik wel echt helemaal niks aan doen. Maar goed, uh, dat was uh, Matt Tease. Dat is de band. Je ja, hebt is ook een schilder. Klopt. Matt Tease was dat. Dit is Matt Tease. Uh, dat heet Bad Contestant. Daarvoor trouwens de Confession in the Pool van Ash. serie heet Island met haar heftige gitaar erin. Dit is toch het toegankelijkste stukje muziek wat ik erop had kunnen vinden. Dit is uh, 20 minuten over 8 uit een twijfelachtig Zandvoort. Ja, nee joh, wij staan, we zijn helemaal zeker van Zandvoort. Ja? Nou ja, voordat je weet zijn we opgenomen door Halem. Ja. Uh, of is de identiteit van, van Zandvoort gewaarborgd? Ik zag dat komende week weer raadvergaderingen zijn. Dus ja? ik denk dat het... Uh, dat we nog wel even bestaan als Zandvoort Oké, okay, maar hoe is de bereikbaarheid? Die is echt moordend, slecht hoorde ik echt, hè? Ja, dat was <laughs> ja. ik weer in het krantje. Ik heb sowieso ook alweer gehoord, ja. Ik heb echt minutenlang moeten wachten. Drie à vier minuten, ja, dat lijkt heel kort, maar dan in deze je tijd... Kijk, moet je kijken in Haarlem. nog veel Hoeveel mensen daar zo gestaan. Er staan dus gewoon echt drommen voor de deur. Ja. En van 9 tot 11 is de balie maar open. Oh. En dan moet je eerst nog ergens op een knop drukken... en dan kan je zien welke balie je mag. Het is daar echt gigantisch druk. Dus ik denk dat mensen niet zo moeten klagen in zijn antwoord, oh. eigenlijk. Dat oh, is moeten... oh, een grote verschil. Er zou niks veranderen, had ik gehoord. Er zou hier een balie blijven, er zou toegankelijk blijven. En, blijven, en nu moeten we bijstellen. Ja, dan moet je maar eens even gaan vergelijken met Haarlem. Dat is nog veel slechter. Ja, maar ho even. <laughs> dat is een hele andere nee, verhaal. De ze heeft een gewone balie die dezelfde tijden altijd open is. Maar, okay. je, maar het schijnt met bellen of zo. Ja, klopt, met bellen, met bellen. Ja, vooral Ze gaan nu en door een uh, kiesmenu maken... en dat je rechtstreeks de juiste ambtenaar krijgt. En dan worden meer ambtenaren opgeleid. Ja, dus, ja ik nou, moet nou, ook heel eerlijk zeggen. Ik werk daar nu... Ik heb ook wel moeite om de juiste ambtenaar te vinden ja? die mij kan helpen intern. Dus, uh, okay. Maar het is gewoon, uh, is het, ja, het allemaal is allemaal kinders, wennen. kinderziektes Absoluut. Moet allemaal nog gaan gebeuren. Komt ja. misschien ook wel weer goed. Nou, nog even ja. iets Komt om te renoveren. Komt misschien ook wel weer goed. Komt mis Ooit. misschien ook wel weer goed. Ja, nou ja, ook, uh, dit is we ook, ook een doen. beetje we ook ambtelijk. Ja? Een uh, waterbedrijf in het Engelse, Bath, die uh, had een brief uitgestuurd naar de inwoners. Omdat er uh, werkzaamheden zouden zijn aan het waternet. Ja, Tussen alinea's over hoe de klant het best met de overlast kon omgaan, stond op opeens de zin van: Tim, bij Socky is het wat? Oftewel is het een klootzak. Yeah. Het waterrijf heeft een onderzoek naar de kwestie ingesteld nadat de brief door enkele klanten op Twitter werd gezet. En uh, ja, het is ongepaste taal, we bieden onze excuses aan. Maar het leuke is: ik, ik, uh, toen ik uh, nog in Zandvoort werkte, had, was er ook. Wij hebben altijd als iemand zijn computer aan laat staan. Ja. Yeah. Nou, dan, dan, dan ben je het ben haastje, dus Dan ben je de sigaar. Dus nu tegenwoordig sturen we dan een mailtje... vanuit diese mailbox van... Uh, Hoi, ik ben... Ja, uh, het is zo mooi weer vandaag. Ik trakteer op ijs. En dan gaan anderen reageren... oh lekker, doe mij maar zo heen en zo. Maar uh, toen had ik dus... Uh, uh, uh, we hadden toen nog een e-mail. Dat, dat, dat was uh, lang geleden. Tic, tic, maar toen was het tic, gewoon open. Tic, tic. Yeah. En uh, de, de cursus stond te knippen. En toen had ik gewoon poepje kakje billetje erin getoetst. Getoet. En meer niet. En die, en ik had, humor hem, ook, hè, ik had hem erbij laten staan. He. Die, die, ja, ja, dus, uh, sta. Op het moment dat hij dus <laughs> terugkwam, Dan kon hij dat zien. Maar hij heeft het dus niet gezien. En hij heeft dus die brieven afgemaakt. En die heeft hem aan het afdelingshoofd. Gemaakt om te tekenen. En die leest me zo. Die zegt: Wat is dat? Je vliegt eruit. En hij had geen flauw idee wat er aan de hand was. die was echt helemaal. Uh... Echt, dan vertrouw je je collega's. Dan denk je gewoon dat je je werk even kan met rust laten. Nee. Ongezien. Nee, nee. En dan wordt het meteen al mee. Nou, ik had hem niet en wie heeft de baan gaan. uiteindelijk moeten inleveren, zeg maar. Want nee, er moest iemand van weg van, de, van nee. de afdeling, zeker. Nee, niet? nee, nee, nee dat nee. niet. Okay, maar ik, ik heb nog wel mee. steeds, als ik het zelf weer vertel, dat ik dan weer naar het hooi aan mijn stem. Ja. Dat ik dan weer in een deuk lig. Want gewoon, gewoon zo Lach grap. om jij grap is dat ja, heel slecht. Ja, dat is het he? Heel ja. slecht leuk. Als je gewoon lol hebt, jongens. Dat is echt zo slecht gewoon. Nou goed, straks onder andere de Zandvoortse berichten. En we hebben ook weer een stukje geschiedenis uitgezocht. Het is was weer veel te lezen. En ook weer een aantal mensen die jarig zijn. Dat is toch altijd wel leuk om even de, de biobak door te nemen, noem ik altijd zeggen. Maar eerst hebben we hier maar even een stukje muziek: Blackbird. Dat is een Nederlandse band. En Ze hebben verschillende singles uit in de middel.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 Deze Blackbird. En het is altijd een beetje. Ja, ik weet niet of ze er bewust voor hebben gekozen. Maar als je dat gaat googelen. En je denkt van ja. Het zou uit Engeland kunnen komen. En Amerika. Maar misschien komt het gewoon uit Nederland. En als je dat gaat googelen. krijg je natuurlijk altijd Blackbird van de Beatles. Nou ja, goed. Het is wel leuk om dat aan elkaar te linken. En als tweede kom jij dan op de lijst tevoorschijn bij Google. En dan zie je dus dat ze gewoon uit de achterhoek komen. Ja. En dat ze dus. Uh, zij is een presentatrice van een uh, programma daar. bij TV uh, Limburgse TV. Kinderprogramma. Uh, deze zangeres. Kijk eens, kijken. waar ik maak de naam in één keer nou had gezien net. Uh, Merel Coman. En zij heeft dus uh, momenteel uh, succes met deze plaat. In de middel van de Goed, het is de, zaterdagmorgen, die is alweer half. En om half hebben wij het dus ook altijd wel. Zandvoortse berichten. Ja, nou, even goed nieuws. Uh, Zandvoort wint nationale City Marketing Awards. En ze afgelopen maandag, zo weer even geleden... waren ze in Leeuwarden. Dat is namelijk de culturele hoofdstad van Nederland. En daar hebben ze de prijs in ontvangst genomen. En vorig jaar hebben ze wat dingen veranderd. Onder andere is natuurlijk VVV eh, Zandvoort is veranderd. En dat was het ook weer. Zandvoort Marketing. En verder hebben ze natuurlijk de gelanceerd. Zandvoort Beach F uh, for Amsterdam. En dan zijn ze natuurlijk vooral in Amsterdam druk bezig... om daar de toeristen deze kant op te krijgen. En dat werkt ook wel natuurlijk. En verder zijn ze fanatiek bezig met dat... Eh, uh, pop-up uh, uh, gedoe en dat ze in een korte tijd dingen kunnen realiseren zonder allerlei moeilijke regels, regels wat soepeler houden en uh, de organisatie, de jury van deze organisatie die die prijs heeft uitgereikt die heeft gezegd, de Zandvoort heeft een korte tijd een hoop bereikt ze hebben een goede basis gelegd in de toekomst zou het nog veel meer moois op kunnen leveren dus nou, dit is voor Lena Lemmens en natuurlijk uh, uh, Gerard Kuiper, want er is, is dat natuurlijk wel echt een uh, een, een, een, een pluim mee? Ja, precies. Nou, andere Zandvoortsberichting ik zit te kijken naar de vrouwelijke afdeling. Ja, ja, het timmerdorp Zandvoort is zo goed als vol... maar nou. misschien is dat inmiddels helemaal vol. Nou, maar door dat... een communicatiefout en door geruchten... Uh, ja, het ging niet helemaal goed... want vorig jaar, uh, vorige week was de inschrijving. Toen zaten er al een aantal dames om kwart over vier voor ja, de inschrijving. bizar hè. Niet te geloven hè. En uh, nou ja, die, dus, uh, die zitten zit er dus bij... Maar het is dus wel zo, dat uh, ze hadden nog tien plaatsen beschikbaar. En als je dus via www.timmerdorpzandvoort.nl uh, een berichtje geeft, dan uh, heb je wel een kans om nog mee te gaan doen. Ja, ik en heb het gekeken. Is dus van, uh, Gisteren was er nog ruimte, hoor. Kijk, ja. Ja, dat is mooi. Ik zag het is eind volgend. augustus, is het Timmerdorp. weer. Ja, dus uh, wie weet kan je toch nog... 21 uh, en 24 augustus, daar tussen. Kom mij kan je toch gewoon, uh, gewoon nog mee timmeren. Ja, dat is wel een ritmisch getimmer. Jawel hè? Kan nog niet nog anders even, zeggen. Nog even timmeren. Nou, we hadden het al eerder over de bereikbaarheid van, uh, van de gemeente moet uh, drastisch veranderen. En uh, goed, het is sinds de fusie van uh, ambtelijk uh, halen met uh, zand. Is het wat rommelig? Op z'n gezicht? is het slecht gewoon. En de uh, waswachttijd vierde telefoon tot drie tot vier minuten. En dat ga, ze hebben nu een verbeterplan, plan, hebben ze bedacht. Mensen worden meer opgeleid bij de, de, de, de, de mensen die er werken, ambtenaren. En uh, verder wordt een doorkiesmenu gekozen. Waardoor mensen rechtstreeks bij de juiste ambtenaar terechtkomen. En dat zou natuurlijk ook een hoop kunnen schelen. En dat, dat verbeterplan gaat pas in werking 1 juli. Dus het duurt nog wel even. Ja, dat maar maandje. ze moeten nog even heel goed kijken. Hè, ja. Er is zo, <coughs> op woensdag 13 juni... is er van 1 tot 4 in de, jaarlijk, de jaarlijkse buitenspeeldag... op het parkeerterrein bij Pluspunt Vlemingstraat 55. Er is een gave activiteit. Gave, Zodat zoveel mogelijk kinderen... Hij is stuk? Ja, om bezorgd kunnen spelen. Want buitenspelen is gezond en leuk. Uh, ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers om de activiteit in aanloop naar deze dag te ondersteunen. Maar het is volgende week woensdag al, hè? Dus als je mee wil helpen, nou, uh, telefoneer dan even naar Renswip. Of uh, lopen we langs bij pluspunt. Pleinstraat 55. Ja, pas ah, op, we zijn aan het spelen hier. Ja. Gek. Ja, nou ja, ja, buiten spelen. Het is, het wordt het is het niet, er weer voor. Het wordt niet uh, ontzettend uh, overschat, fijnstof en zo. Oh ja, ja, ja, maar in de Zandvoort Noord is er niet zo heel veel verkeer. Oh, daar rijden nog een paar te wagen. Heb ik gezien, ja. Ja, nou, ik heb zelf, als ik, te, ja, je wel als, heel veel... als ik de randweg oversteek met ja? de fiets... en ik sta daar te wachten, dan denk ik echt van... volgens mij is dit niet goed voor mijn gezondheid. Nee. Dan heb ik zelf van, moet ik nou eigenlijk zo'n kapje kopen? Waar kan je die kopen? Ja, ja het, nou, serieus probleem allemaal. Ja. Ik begrijp, begin mijn buren steeds beter te begrijpen. We noemen ook de familie uh, binnen... De familie binnen, ja, zijn er eigenlijk nooit op straat. Ik, ik denk dat zij een goede beslissing hebben genomen als, als wij straks, zeg maar, heel oud en ziek zijn. En zij zijn nog steeds heel gezond. Dan denk ik, ja, goed, goed gekozen destijds om binnen te blijven. Goed, tot zover de zandvoortsberichten. Twee uur nog veel meer. Yeah. En ook hier in avond, vergeten plaats. Ik was te vergeten. De wolfparade. We zetten uit het van een paar jaar geleden alweer. your dreaming. Oh yeah. I'm Het heet uh, Wolf Parade. Je hebt, je hebt Wolf en Wolf Mother heb je. Nou, het is niet allemaal een beetje dezelfde soort muziek. Maar, uh, en de Wolf heb je ook nog geloofd. Oh, je hebt zoveel soorten bankjes die iets met Wolf te maken hebben. Dat je denkt, van, nou, lekker origineel om zoiets uh, te bedenken. He? Je denkt, ze iets anders? Ja, dat weet ik nog wel. Uh, keep on Dreaming hier in de zaterdagmorgen. Ik oh, ik heb nog steeds uh, um, ja, wel een droom ooit wereldvrede. Ja. Ja, dit kan ik misschien meedoen met de misverkiezing. Ik bedoel, een badpak hoef ik niet, dus dat scheelt wel weer. Nee. Dus dan zet ik ook gewoon een pruik op. Hoewel, daar moet ik mee uitkijken. dan word ik meteen ook weer weggezet. Dat hebben we ook al gezien in een sportprogramma. Sport International, geloof ik. Football International. Ja, als je met een pruik op zet. Nou, oh, dan zit je hele doelgroep dan zit je te kakken. Dat moet je ook niet doen. Maar goed, ik kan misschien meedoen met de misverkiezing. En dan zeg ik dat ik weer he wil hebben. Heb je trouwens gevolgd de discussie over het feit dat de. de ja, de badpakken mogen niet meer. De badpakken niet meer. mogen niet meer. Nee. Want nou, een vrouw moet al... niet meer als lustobject tentoon worden gesteld. Ja, maar nou betekent wel dat er veel meer mensen mee mogen doen. Dan gaat het meer om personality. Ja, maar dus dan kan die dame... die het uh, Eurovisie Songfestival heeft... gedaan ja. en gewonnen... Ja. die kan ook meedoen. Ja. Okay, maar, uh... En dan van heb je wat te vertellen. Nou, dat heeft ze zeker. Is het de mooiste? Nee. Maar, maar is dit niet een vertellen. beetje vertrutting van de, van de wereld? Gewoon, ja, het, we zijn weer de braafste. Het, het, het wordt allemaal zo braaf. Je mag niet dit, je mag niet dat. Nee, ik bedoel, de pitsipozen zijn al weg. Ja, ook. Dat is ook wel een verlies voor de mensen. En he? de kaasmeisjes moeten misschien ook wel weg. Want dan ik zie je de kaasmeisjes Oh, daar wil ik weer mijn tanden in zetten. Nee, dat kan niet. En straks, zeg maar, dan uh, de, ja, mag je ook niet de vrouw zeg maar afkeuren op haar, uh, hoe ze eruit ziet. Want ja, het gaat om haar karakter. Ja, ik vond, ik vond dat ze te dik was. Ja, sorry, je moet even op het trouwen. Ja, nee, dat hoeft wel. Ja, krijg je nou straks weer gearrangeerde huwelijken? Ja, bijna wel. Ah. De computer heeft uh, gekozen. Ja, of dat uh, mensen worden uitgezocht van wie de meeste harten breekt, die wordt gedwongen om met een uh, vrouw te trouwen. En oh. uh, uh, die wordt dan uitgezocht precies tegenovergesteld wat hij steeds uitzoekt. Oh ja ja, ja, ja precies. Je bent wel grappig. De zwak voor verkeerde vrouwen of verkeerde man. Ja, daar ja, zijn ook films over hè? Ja, daar zijn dus al veel films over. Die is de zaterdagmorgen en goed nieuws natuurlijk. Ja, precies. Loco, Ik ook met de trein was gegaan. Nou, nieuwe ideeën voor de NS natuurlijk... dat ze de daluren moeten gaan verruimen... en dat het een stuk goedkoper moet uh, uh, gaan uh, worden... In, als je, zeg maar, niet in de spits gaat reizen. Ja. Meestal draait de NS dat gewoon om, weet je. Die zegt nou gewoon van... je moet het in de spits veel duurder maken. hè? Ja, ja. nu gaan ze het goedkoper maken... In de ja, maar dat is dus gewoon al zo. Dus eigenlijk staat het helemaal nergens op. Nee, nou, dat staat wel ergens op. Maar eigenlijk snijden ze zichzelf in, in, in, uh, in, in, in het vlees. Want ze krijgen minder geld binnen natuurlijk. Want ze gaan het goedkoper maken. Je gaat toch niet iets goedkoper maken? Je gaat iets anders duurder maken. Waardoor ze dan nou, genoodzaakt zijn om dan dat andere maar te doen. Want dat was iets minder duur. Ja. Nou ja, we zullen ja. zien of de NS het allemaal mee oplost, Maar ze hebben nog steeds het <kwijden> maf idee dat ze er ook, uh, als, het, uh, als het slecht weer wordt, dan zetten ze minder treinen in omdat het slecht weer wordt. Dan ja, maar dan moet je als meer ijs, treinen in. Want of... dan willen mensen niet met de auto als het zo'n gigantisch regent. Je man kan het minder Want dan vastlopen, dan. weet je als er files komen dan staat ze juist met de trein. Ja, maar dan kan het minder vastlopen. Heb je minder, als je meer treinen rijdt, dan kan het meer vastlopen. Ja. Nou, nou ja, goed, daar word je het, allemaal het, niet gelukkig van. Als nee, nog. goed. Als je en dan weer, weer die staking van de week, hè? Ja, busstaking was ja, dat. Nou, ja. ik had een mazzel nog van uh, dat uh, er een Arriva-bus was. En ja. Die kwam langs, de 50 uit Leiden. En die heeft me toen naar het station gebracht en de trein reed, gelukkig wel... Okay. Maar, uh, maar ja, dus was 80 en 89, die reden niet. Ik uh, hoor altijd mijn vrouw, en die gaat altijd met het uh, openbaar vervoer, met de trein gaat ze altijd naar Amsterdam toe. En die, die merken aan haar dat ze het altijd ook wel een uitdaging vindt, als ze de trein niet rijdt, of de bus niet, dan gaat ze, ze heeft een vouwfiets, een fiets, een fiets, bepaalde gedeelte, en gaat ze met mensen aanklompen. Waar gaan jullie naartoe? En het niet, niet, gaat niet op de knieën. Ze doet geen gekke ding om mee te gaan. Maar ik even, ze vindt het wel uitdagend. om te kijken. Van hoe kan ik dan toch op eigen kracht. Zonder dat hele stuk te gaan fietsen van Amsterdam naar Alkmaar. Om te kijken of ik met iemand mee kan rijden. En je, soms moet je heel creatief worden. Ja. En dan kom je in contact met mensen. Waar je normaal nooit mee praat. Ja, nou ja. Ik heb ooit uh, uh, in Duitsland gezeten. Want het vliegtuig ging niet verder. Nee. Ik had... Uh, we hadden toen nog helemaal geen pasjes en zo. Je had nee. misschien een eurocheck of zo. Je liep zo het vliegveld op, zeg maar. Nee, nou ja, ik landde daar en toen ja. moest ik overstappen naar uh, Amsterdam. En, en die, uh, die vloog niet vanwege de mist. En toen zag ik een, mannen, een paar mannen die zaten van, Kids, nou weet je, kom, we gaan eens een auto huren. En uh, die liep maar zo, Toen dus heb ik achter ze aangerend en zeg ik, mag ik ook op de achterbank? En dat mocht. Dus ik ben meegereden en uh, ik heb gewoon achterin een beetje licht pitten. Een beetje, en die mannen maar, en mijn aanhoeren, maar ik ken huh? ze allemaal niet. En ik wist helemaal niet waar ze het over hadden. en uh, okay. de mensen. Dus dat was prima. Dus ik was naar Amsterdam, nou, dan pakte ik de trein op naar huis. En het was niet dat je gegeven denkt, van, ik wil uitstappen, maar die deuren zit op slot. Hey, <laughs> en er zit een raam tussen die heren en mij. Nee, nee, gelukkig niet. En, uh, dat nou, komt er uit, dat ding, er komt Mijn moeder uit. was ontdaan dat ik dat gedaan had. Kan maar ja, ik stel... was toen 21. Ach. Dus nog heel fris en fruitig. Ja. Maar uh, nou, het is gelukkig allemaal goed gekomen. Er zijn goede mensen. Er gebeuren Echt ook toch goede dingen. Het is toch raar dat ik zo'n gedachte in, in me oppop. Zo van, dat had allemaal fout kunnen lopen. Ja, ja, Echt ja. totaal geen uh, geloof meer in de mensheid. Nee, dit waren gewoon hele keurige zakenmannen. Ja, die, die zaten alleen maar over cijfertjes te praten. Ja, hoe ze dachten misschien krijgen. dat ik zo'n uh, beet was, zo'n uh, lokker. Ja, Net de, als de, de, de, de, oh, Lok fietsen. Oh, ja, Oké. Okay. Ja, ja, uh, in die, die tijd had je dat nog niet, hoor. De, ja, het was, je had misschien nog Lok eenden, uh, maar meer ook niet, denk ik. Ja, ik denk dat ik een 82 83 was of zo. Och, man. Van de vorige <laughs> eeuw. Ja, ruim in de vorige eeuw, ja. Nou, ik heb nog niks in de boekjes kunnen lezen daarover. Ja, maar helemaal Volgens mij was het Dortmund of zo. Kan dat uh, vanaf daar? Zoiets? Je vraagt of iets Frankvoort, over Frankfurt topografie het was was Het was Ja. Dat is uh, al een paar jaar na de oorlog, dus het was toch al anders. Ja, dat ja, was toch ja, al anders. Ja ja ja, ja. Nou goed, uh, straks meer wetenswaardige, rare bericht en geschiedenis. Ja. Yeah. Ja. Oh, ze heeft niet me me het die getroffen in het leven. Zit zo mooi in de stem ook hè, hoor. Barnet. need a little time. I take a little time. Out. I take a little Ik adviseer je om niet het hele cd'tje in één keer te luisteren. Dan kan het wat zwaar worden, denk keer. Maar ik vind de intonatie van haar stem toch wel weer grappig. I need a little time. Ja, neem zo, zo lang mogelijk als je wilt. Ja, prima. Als je even op je tijd of op jezelf wil zijn, dat kan ik waarderen. Deze Courtney Barnett zei, en ze heeft, uh, ja, ze heeft nog zo'n dame. Uh, Sneel Mail heet een artiest. En die heeft een beetje dezelfde intonatie met, qua stem. Dus uh, die staat misschien in het voorprogramma van Curtin Barnett. Wordt een, op, op, wordt een opbeurende avond, denk ik dan zo. Is uh, de zaterdagmorgen tra tra tragisch nieuws natuurlijk. De zus van Maxima is uh, van ja, ons heen gegaan. Indies, hè? Is ja. uh, uit het leven gestapt is ook nog, wat was het? Peet, moeder, Peet, wat heet dat? Twee tante van, uh, van ja. haar dochter, ja Van Ariana, ja. geloof ik, ja. Dus dat is heel triest en dat uh, is ook weer een uh, punt van, van aandacht, depressies. En uh, je ziet wel steeds vaker ook spotjes op, uh, op de televisie over depressie. Dat, ja. dat mensen er iets mee moeten. Een gebroken been is, dat kan je herstellen. Maar depressies, dat zit in het hoofd. Ja, je ziet het niet, hè. Waarom gaat het niet over? Nee. Ja, nee, dat komt steeds En terug. al die tips die je dan probeert te geven, ook vaak, ja, hebben ze er niks aan, want iedereen zit er anders in elkaar. Maar het is net malaria, dat komt ook steeds terug. Uh. Dat zie je ook niet aan mensen eigenlijk. Nee, Mala het, het malaria. Ja, van is die het. malaria Dat komt ook... Uh, dat komt ook zo. Om onbe bestemde tussentijd, uh, komt dat steeds weer terug. Oké. Okay. Dat is nou. ook iets wat in je uh, lichaam zit. En uh, dat is gewoon heel vervelend. Oké. Okay. Nou, ik had, ik had de link nog niet gelegd, maar ik, ja, het is uh, naar. Ik heb gelukkig niet zoveel mensen om, om me heen die momenteel last hebben van depressies. Maar ja... Ja, het je hoort het wel. Ken je er een aantal mensen die het echt hebben? Die er al een tijdje, ik heb wel eens een buurvrouw gehad die echt wel periodes had. Die echt zeg maar de gordijnen dichtgooide. Uh, maar die was ook een beetje hyper. Hè. De momenten van super gezellig supergezellig. Ja. Niks was te gek. Niet woordenlijnen of zo. Dat ja. je inderdaad. Uh, hier mogen jou voor en het Zoom totem en daarna ja. is het gordijnen dicht en een paar dagen, nou een half week soms. En de volgende keer wel... gaat ze weer het hele huis en Ja, weet je ja, ja, Maar dat is he. ook al wat gewoon ook mensen hebben die auto-immuunziektes hebben. Van, uh, die, die zijn, uh, ze, ze zijn veel ziek, maar als ze zich dan goed voelen, denken ze Ja, nou, nou ga ik dingen doen, want ik kan ik allemaal normaal niet. Nee. En dan doen ze dat. En de volgende dag zijn ze wel gesloopt, weet je wel. Ja, gaan ze dat, alles even inhalen. Maar dat is gewoon. moeilijk uh, ja. om, om die balans te vinden. En, want de hele wereld gaat gewoon door naast jou. Ja. En uh, ondertussen, ik, ik hoorde ook laatst iemand die ook zei van ja. Soms is het als er wat gebeurt, dat er iemand overlijdt. Of, er gebeuren dingen. En er van de, de levensstroom, daar stroom je in mee. En plotseling merk je dat je aan de kant gegooid bent. Dan, oh. dan zie je hun allemaal doorgaan. Maar jij bent dan echt van, oh my god, wat moet ik doen? Weet je? En, ja. en uh, ja, dan krijg je zo'n zelfreflectie. Ja, ik zal nou, ja. eerlijk vertellen, ik ben, van de week ben ik naar een uh, workshop gegaan. en Dat heette Omgaan uh, met rouw ofzo. Oh of, uh, ja, rouw. ja. ja. En, en het was toch echt uh, heel, uh, heel mooi. Okay. Meerdere mensen die hetzelfde meemaken. Maar ja, de, de, de, je kan daar ook depressief van worden. Want, uh, als je mensen kwijt, bent, die hele wereld uh, ja, schudt aan alle kanten. Ja, En andere ook... mensen denken van, nou, een week of twee van, nou, hey, gaat het weer? Hoor? Je, ja. de, de, de, en dan denk je van, ja, maar uh, ze vragen wel, hoe gaat het met je? Maar ze willen het eigenlijk niet horen. Nee. Nou <laughs> ja, even, ja, van, ja. Het, is, het is een oppervlakkig, uh, alles goed? Nee, ik had zeven fout. Huh? Wat is, <laughs> oh, die, is ook, die is ook een leuk antwoord, <laughs> ja. ja. Ja, nee, ja. Het is ja. Maar je en... kan beter tegen mensen zeggen, hoe gaat het nu met jou? Is, uh, maar maar dan, dan is het er geïnteresseerd door. Hé, jongens, zie! Dat is echt net of ze zegt: hallo. Ja, het is een beetje lastig, want je moet er tijd voor nemen. Ik bedoel, ik, ik, ik heb bij een van mijn cliënten dan afgelopen jaar, uh, die is van, van ons heen gegaan, zeg maar. Ja. En ik kom regelmatig nog bij die ouders die echt 40 jaar voor haar hebben gezorgd. Echt alles gedaan voor haar. Dus en die zeggen ook wel, nou, voor jou is het ook wel moeilijk. Maar dan denk ik denk, hallo, het is gewoon niet te vergelijken. Als je als ouders zijn 40 jaar voor iemand hebt gezorgd, alles voor die persoon die heeft gedaan. Ja. Dat is echt een heel andere rauw ja, dan ja, hoeveel iemand. jaar die... heb jij voor haar gezorgd? Ja, dat is iets van acht jaar. Ja. Maar dat is vijf ja. dagen in de week, maar niet 24 uur per dag. Dat nee, is toch nee, even is wat anders natuurlijk. Ja. Dus, en dat, dat, dat, ook dat zeggen van, ik kan me het helemaal voorstellen. Dat kan helemaal niet. En om even tegen iemand te zeggen van, nou, gaat het een beetje? Dat komt soms ook helemaal niet uit om daarover te praten. Het is echt voor iedereen <grijgene> verschillend gewoon. Nou, dus mensen zijn bang dat ze dan in huilen uit gaan barsten. En dat vinden ze dan heel erg vervelend. Want uh, stel je voor op ja. straat mensen zien dat je ziek bent. Daarom gingen mensen vroeger gewoon een jaar in het zwart. Dan mag je huilend over straat. Oh ja. Ja, dat is de rouwperiode. Trescode. Nou, tegenwoordig heb je ook wel mensen in zwart met zo'n sluitje voor. Maar zijn die ook dan in de... Ja, dat is de vraag. Je little black dress is volgens mij voor cocktailparties. Oh, dat. ja, je had twee uh, jurken door elkaar nou. Ja, ja nou Een heel klein niet jurkje niet. en een hele grote jurk met iets voor je gezicht. Als jullie ja. het weten, laat het even weten via een berichtje op Facebook. Ik vond het echt een heel zwaar onderwerp dit, hoor. Daarom. Oh, jezus. Fuck, We willen weer wat positieve input. Ja. Nou, zoals ik eens kijk of ik een plaatje op de lijst kan vinden. Echt, dat je denkt van: wauw, hier word ik echt heel vrolijk van. Ja, natuurlijk, de Gorilla's hebben een nieuwe CD uit. En gra uh, het grappige is dat de zanger George Benson is. Nou, dat had ik echt helemaal niet herkend hoor. is dat een popdochter. Uh, een popdokter pop dat mij had verteld. Weet je ook weer? Dus de naam even uit. Nou, dat maakt het. niet uit. Dus, Gorilla's, de George Benson. Now that's the ball where we be chained Shoot it true I want you in the picture De nieuwe serie, The Gorilla. De Now Now heet het CD'tje. En ja, ze zoeken altijd invloeden... van de afgelopen eeuwen. En dan kijken ze zo in een platenbak... en dan zien ze van... Oh, wat grappig. Ja, George Benson heeft ook best wel grappige muzie muziek gemaakt... met een leuk funky gitaar. Weet je, ja, dan dus vragen we hem om de vocalen in te zingen. Ja nou, George Benson voelt zich vereerd. Dus komt op een maandag komt hij in de studio. En dan zeggen ze... Uh, Damien Albarnus, ook van Blur, die zegt van... Nou, dan moet je daar gaan staan en door die microfoon... En dan hoor je jezelf terug. Dan denk je, fuck, wat slaat dat nou op dat ze mij dan nemen? Ik herken dus mijn stem niet eens zelf. Nou ja, ik denk dat het gewoon een beetje een soort gimmick is. De gitaar lijkt naar George Benson, maar die is niet van George Benson. Maar de zang is wel van George Benson. Ik schiet mij maar lekker. maar goed. Het is de zaterdagmorgen, dat heet uh, Humiliation. Ja, yeah, sorry. Hum Humiliation? Hum Humiliation. Humiliation, wat is dat? <coughs> dat iemand vernedert. Oh, Leuk, daar ben ik altijd goed in. Ja, ja hoor. Ja, ja. hoor. Ja, een snijdende opmerking. Ja, een snijdende opmerking. Wat uh, doe je in het leven Wat niet. ben je nou eigenlijk? Ja, dat ik ben is dat iemand beter. vernederend. Iemand ja. klein maken. Ja, heel goed. Want maar anders ben ik zelf zo, ook zo klein. Als ik iemand aan de grond in trap, ben ik zelf groter. Ja, dat heet toch ook wel... Uh, weet je... Uh, uh, Blikken naar boven en, uh, ja. en trappen naar onder. Als ik me naar vroeger altijd de begraafplaatsen denk, ah jullie zijn wel dood, ik leef nog. Ja, en dan ga je op zo al die graven dansen. Ah, ah. ah. ah. Nou, nah, doe maar even een op de morgen, zeg gek. Wat, uh, wat heb jij zo te melden? Hoe bent dat? Dan heb je het gisteren <coughs> zitten kijken of niet? Want ik zag je net uh, allemaal ja, kijken. Ik heb, nee, ik heb niet de laatste gekeken, aflevering. Ik, heb, ik, ik ben het eigenlijk een beetje vergeten. Ik zat ook daar een grappige film te kijken met uh, Tom Cruise en, uh, okay. en die mooie blonde dame. Ja. Maar oh. uh, die was wel grappig. Ik heb, uh, ik heb een klein stukje zitten kijken, maar toen kwam natuurlijk uh, uh, Kensington. Er, ja? kom, en toen dacht ik, oh, die gaat al. Ah, ja! Die zingen altijd zo heel raar. En okay. ik van, wat zing je nou? Ik kan het niet verstaan. Maar ja goed, met Armin van buren hadden ze een, een of andere plaat gemaakt. En was dan zijn afsluiter. En hij deed het goed. Echt Hubert, dan, hij kan het ook gewoon. Maar ik, ik ben, door de jaren heen ben ik een beetje verveeld geraakt. door. Uh, we zijn zo gezellig met elkaar. En we zijn zo vrienden met elkaar. En oh, wat is dat leuk. en zo? Je hebt een nieuwe cd uit. Al oh, Wat leuk. En wat, wat staat er allemaal op? Boeiend, Hubert. Ik wil gewoon harde, journalistieke... Interviewers zien, nou dat krijg ik dan straks met, uh, met Twan Huis. Maar ik moet zeggen, ik, ik vond dat hij het niet slecht deed hoor. Want nee, uh, De eerste lacht paar lacht. jaar heeft hij ook uh, prijzen gewonnen. Wat het ja, alles zo verfrissende wind was. Ah, ja, ik kan me nog herinneren aan die slachtoffers van. Uh, die de, Bataclan, ja. De dat deed ja, hij heel mooi. Maar op een gegeven moment werd het een beetje te veel sensatie. En, uh, ja, maar ook dat gewenning. Van, uh, ja. uh, dan teer je een beetje uh, op je roem. En dan gaat nou, het dan een beetje automatisch op opgeven. gegeven Want je kent het kunstje. Ja, je kent het kunstje. En, en dan, uh, te, het... Te veel vrienden ook onderling, weet je wel. Geen harde confrontaties, weet je. Dat vond ik altijd een beetje jammer. Ja. En dat, uh, ja, daarnaast kijk ik dan nieuwsuren. Nieuwsuren is er helemaal het zakelijk tegenovergesteld. En dat ja. heeft hij al waarschijnlijk ook gedacht. Maar nou, we gaan het even helemaal over een andere boeg gooien. Nou ja, de toekomst zal het leren. Ja, uh, ja. Hey, uh, in september gaat hij beginnen zeker. Ja. ik geloof Het is nu afgesloten dan hebben ze allemaal vakantie. Ja, joh wat ik ja. ook wel erg vind. Dat s'ochtends vroeg had je altijd... Uh, ja in Nederland, en dat is er nou niet meer. Ik vond dat zo gezellig, s'ochtends. Ja. Die hebben ook gewoon een half jaar vrij. Waarom? Waarom? Ja, ik bedoel, wij moeten maar werken. Dus wij, wij zijn ja, onze, bedoel... onze druif kwijt. Ja, en er is ook geen nieuws dan of zo? Nee, er is geen nieuws gebeurd. Niks meer in de wereld. Nee, het, journaal, nee, het nee. wordt steeds uh, herhaald. Ja, en ik ja, en, bedoel, de Joden en Palestijnen zijn ook tot elkaar gekomen, geloof ik. Daar dacht, er ook niks meer van, dat dus zal toch goed zijn? Oh ja, gisteren hebben ze wel met autobanden nog wat uh, fikjes gestookt. Oh ja, ja dat is altijd wel leuk. Ja, is altijd goed grappig. voor het fijnstof en zo. Ja, wel, hè? Dat is heel goed. Uh, ja, daar zijn reg regels voor. Hè? Dan kan je beter een uh, sigaretje opsteken voor het ja, fijnstof. Dat ja, zijn ook nare mensen die Palestijnen ook. Hè. Gaan met de autobranden zo, of met autobanden in de fik en zo. Nou, oh, slecht voor het milieu. Uh, ja, er zit wel iets van nog andere geschiedenis achter, geloof ik. Nou, heb jij nog een berichtje of zo? Ja, ik laten... denk dat we naar het uh, journaal toe gaan. Nou, we gaan even een plaatje draaien nog. En uh, straks na 8 uur, 9 uh, uur, zullen we dat doen. Hebben we nog natuurlijk niet te vergeten. De geschiedenis, wat gebeurde er door de jaren 1? Op, of uh, wat voor datum is dat? 9, 9, juli, 9 juli. 9 juni, juni natuurlijk, ja. Ja, okay, dat oh. verjaardag les, Paul, heb ik wat dingen over zitten lezen. Oh, met de Wapentaal. Oh, grappig. Maar eerst hier, ik heb geen idee waar ik opgezet heb trouwens. Oh ja, yeah. Sint Spencer. Een plek om te slow discover. Een plaats voor de saint. Een baan voor de rode. En mijn ding kan worden.